We gaan verder. Het was even iets hier yeah, gebeurde. De MP3 kon het niet verdragen, want het is, ging over, over de Jechida, over de Zivuk. Op de Malchut. De Malchut. En deze Zivuk zal plaatsvinden pas wanneer met de komst van de Mashië. Dan pas wanneer de algemene Gemartikun zal zijn en niet alleen maar de individuele gemartikon. Dat is de tijd. Wat zegt hij ons? Hij zegt ons nu dat de zielen, die hoge zielen, er zijn een aantal van die, of er zijn hoge zielen die het uitzoeken so van hun zielen, de volledige correctie van wiens zielen, die moet alleen maar kan plaatsvinden waarbij de Zivuk gaat plaats, bij, bij de Zivuk van Malchut de Malchut. De dus de Zivuk moet plaatsvinden op Malchut de Malchut, terwijl alle 6000 jaar vindt de Zivuk, ja, tot de yesod niet tot de Malchut de Malchut. Maar er zijn dus die zielen die dan, die kunnen niet hercorrigeerd worden volledig, tot die Alleen hun, alleen wanneer het malchut de malchut uh, de zivuk op de malchut de malchut zal, zal plaatsvinden. Shemihashaar, Hassatum, dat dat is de malchut de malchut. Dat dat is de verborgen poort. We hebben geleerd, ja, de malchut de malchut is de verborgen, de vijftigste poort, zoals we hebben geleerd. Vijfentwintig. Shein lachabirur we zivuk kanal. Dat er is geen beroer, er is geen uitzoeken uh, en geen zivouk op haar, op die mahoed, de mahoed. En die poort is dan gesloten. We Wehinei, Koljaneshamot, let op, 26, hahen, met balot, ba afra, suhuga klepot. En kijk nu wat nieuw, het verhaal wat we hebben geleerd, ja, en nu kijk nou, en nu verbind je dat met de, wat hij, wat Rabbi, Rabbi ons had verteld. En dat zeg je dat. We hinei, en zie hier nieuw, 25 na de coma. Probeer volledig nieuw in te stellen. We hinei, en zie hier, kolen en amod, haen, al deze zielen, dus dit, hij hogere uh, met balot bij ba Afra, die zijn vergaan in de, in de stof der aarde Shehuha-Klipot, dat, dat, dat, dat zijn de klipot. Duidelijk, want oh, zij kunnen niet uitkomen, die zielen, deze zielen kunnen niet uitkomen, want dat zijn de laatste zielen, die zullen dan uitkomen, uh, wanneer dan de de, de zewug zal zijn op de malchut de malchut. En dat betekent dat, dat is wat de rabbi, de rabbi hier zag. Rabbi Shimon was de hoogste ziel. En dat betekent dat Rabbi Shimon behoorde, kon alleen maar volgens hem dan uitkomen wanneer de malchut de malchut zal zewug doen. Zewug zal gedaan worden op malchut de malchut. En dat is pas. Na de, na de gmartikun dus daarmee concludeerde hij dat de ziel van de rabbi Shimon zit nog in Afra de Afra, in de stof der aarde, duidelijk, want het is de laatste like, die uit, zal uitkomen, de ziel volledig de ziel van de uh, van de rabbi Shimon. Dat is wat zijn visie was van eerst. I begrijp je dat? Dat, omdat de, dat de hoogste was, die, woor, die woor, de hoogste zielen worden als laatste, als laatste uit de aarde gehaald, Duidelijk? uit de klipoot gehaald. Uiteindelijk, dat is wat ges geschreven werd ook, de eerste zullen, ja, de, eerste zullen de, laatste worden. de laatste worden, dat is op die manier dat, uh, dat de hoogste zielen eigenlijk, die zullen als laatste gecorrigeerd worden bij de Gmartikon. En dat was, zag ook de Rabbi Gia, dat dan moet het zo zijn, hij, dat de ziel van Rabbi Shimon moet nog in de klipot zitten. Ja of niet? Duidelijk die, die, die conclusie die hij had ge, getrokken. Want er is nog, nee, er is nog geen kant, dan moet je dat, dat is erg eenvoudig. Eenvoudig, hè? Ik nou, de volgende het is erg eenvoudig. Dus het is altijd, altijd de, de, met, kijk, om, welke, als er iemand is van een, van een niveau van jichida. Wanneer komt jichida in de parsoef? Wanneer, wanneer, ja, met welke, met de correctie van welke, kli, kli. de hoogste de, la, de, de laatste zijn? Nee nee, nee, nee, nee, nee. Kijk, de hoogste betekent, naar licht is het hoogste, mm -hmm. en naar de aarde, naar, naar, de naar de kilim zijn ze de laagste. Ja? Dus iemand die de hoogste ziel heeft, de hoogste, de hoogste lichten, zijn aard is van de hoogste lichten, betekent dat hij de zwaarste kilim heeft. Duidelijk. Want dat is in de... de uh, Huh? precies, maar dan hoe meer kijk, hoe zwaardere kilim zijn en dat is dan wat we hebben steeds geleerd nee, dat is het principe van de omgekeerde verhouding tussen lichten en kilim, en dat moet je goed leren dus hoe als, al, om het licht ga je aan te trekken dan moet je welke klieg gecorrigeerd hebben? goed, de zwaarste, goed. duidelijk, dat die, die dingen goed, goed moet je in de gaten houden. Dus als je, als je alleen, als een iemand heeft een, een aard van het licht, goed, het licht van malgoed, of licht nevers, dan heb jij welke klieg nodig? Keter, duidelijk, dat is erg eenvoudig. En als je dan een, een, een aard hebt van een licht, uh, roer dan heb je, laten we zeggen, Gochma nodig. En als je dan een hart hebt van Malchud, of van de Yichida, dan heb je Malchud nodig. Dat is wat Rabbi Hia had ingezien. Want hij had gezegd dan, wat hij zag, dat Rabbi Shimon heeft de hoogste ziel, de ziel van de Yichida, en Garde de Dus het moet zo zijn, concludeerde hij dat, zijn ziel, de ziel van Rabbi Shimon, nog, zit nog in de klipot? Ja of niet? Waarom? Omdat het is de zwaarste kli moet het zijn, moet gecorrigeerd worden om het licht je te, te, te, te onthullen tot onthulling te laten komen. Dat is erg belangrijk, dat dit, de wet van de omgekeerde uh, verhouding precies. dat ja, te bereiken dus om zijn, om zijn, voor om zijn eigenschap, om, om te komen naar zijn wortel, inderdaad, dat moet je dan, dat moet ge, mal goed, de mal goed gecorrigeerd worden. Het hoogste lichthebende. Het hoogste, precies. Precies, de ho hoe hogere wortel van de ziel is, hoe diepere kilim moet die in zichzelf uh, Indiepen of moet je dan gecorrigeerd hebben. Duidelijk, dat is erg belangrijk, daarom wat wij leren nu ook. Wij leren ook uitdiepen onze kilim, duidelijk. Hoe meer wij uitdiepen onze kilim naar binnen, hoe meer licht kunnen we ontvangen. Iedereen begrijpt het? En daarom is het al dat al dat komedie van dat in, groep, in groepen leren kabbala en samen vodka drinken en samen en naar de zee gaan, et cetera, helpt absoluut niet, duidelijk. Want hoe kan je bouwen, jou bouwen jouw, bouwen kilim op die manier? Absoluut onmogelijk, duidelijk. Alleen maar naar jezelf, binnen jezelf komen, naar jouw kilim, uitwerken jouw kilim, dan kan je daarmee. En daarmee ga je ook alle zielen, jij komt hoe dieper je komt, samen met het uitdiepen van jouw kilim, jij ook, pak daarmee ook, dergelijke, ja, dergelijke zielen, die ook op dat niveau die jij uitdiept, die ga je ook ervaren, daardoor. eigenlijk hoe, hoe meer ga je uitdiepen, jouw eigen kilim, hoe meer ga je ook andere zielen ook, die op die niveaus die jij gaat uitwerken, ook die daar thuis vinden, of thuis hebben, die ook behoren bijvoorbeeld bij die, die, die bepaalde kilim, die bepaalde kilim die jij gaat nu uitwerken, dan ga je dan meer van de mensheid, van de zielen van de mensheid, in jezelf opnemen. Op die manier. Alleen door aan jezelf te werken. En niet op, door kussen en uh, lopen achter anderen en proberen dat uh, uh, schijnwerpen uh, dat jij iets goeds voor een ander doet. Duidelijk. Dan ja, als je je kilim uitwerkt, dan... dan dan, dan, hoe lager je komt met jouw kilim, pak je dan ook lagere ziel. Al ben je misschien niet, kijk, iedereen heeft die vijf kilim. Ja, Ketterig of maar bijna Stel dat ik, stel, stel dat iemand is van een niveau van roog. Welke, welke roog moeten we dat zeggen, van welke wereld, et cetera. Maar gewoon roog. Nou, stel dat ik een roog ben, dat mijn ziel is van roog, waar dan ook. Als ik van mijn Ruach alle vijf kilim uitwerk, volledig, dan heb ik oh, de hele wereld in mijzelf. Op mijn niveau. Verder hoef ik niet uh, te kijken naar hoe dat Rabbi Shimon was. Hij heeft een andere, andere heb je andere uh, kilim, andere, andere opgaven. Ik moet alleen maar voorvolgen mijn eigen, eigenlijk mijn eigen ziel. Dus als mijn ziel is bijvoorbeeld van de ketter, dan moet ik alle proberen zoveel so mogelijk van de ketter, ja? van het niveau ketter, van de kilim, laten we zeggen. Of nefesh, nefesh, Mijn ziel is nefesh, Dan moet ik zoveel so proberen van mijn nefesh, corrigeren. Dus mijn kli keter, dat ik kan, en dan mijn kli chogma, mijn kli bina, mijn kli serampide, mijn kli machout, en allemaal van de keter. Nou, dan heb ik. Dan heb ik met, uh, op dat moment, wanneer ik stel dat ik alles gecorrigeerd heb, dan heb ik een relatie met iedereen die, uh, die ook, dan bijvoorbeeld, uh, Zeeran Pien hebben, gecorrigeerd. Op een andere niveau doet er niet toe, want Zeehan Pien is overal Zeehan Pien. Dan heb ik een zekere verwantschap op dat moment, heb ik dan iets anders, een ziel van een andere, ook overgenomen in mijzelf. Door gewoon aan mijzelf te werken. En kijk nou wat hij zegt ons. Dan Henei zegt die 25, zie hier, shamot en al deze zielen, dus al deze hoge zielen, die, uh, die uh, afhankelijk zijn van, als het ware, hun winst, uh, correctie, afhankelijk is van de correctie van de van zivug, op de malgoed, de malgoed. Duidelijk, want dan pas, als het zivuk is op malgoed, de malgoed, algemene malgoed, de malgoed, dan zal dan dat de orgozer komen, ja, tot de, tot de jichida. En dan zal dat licht, duidelijk waarom is dat zo? Dan als het zivuk zal zijn op een malgoed, de malgoed, van de algemene malgoed, zal dan de hoog, het hoogste orgozer komen. Orgozer zal dan slaan tot... De ichida van het van aankomende licht. En dan zal daarmee omhullen dat aankomende licht tot aan de jichida. En zal dat allemaal hier aantrekken naar zichzelf. Naar de aarde en naar zichzelf. Dat zijn de zielen. Dus dat is wat hij zegt ons. Dat alle zielen, al deze zielen, zegt hij, 26. Met baloot, bafra al deze zielen, die, die worden, die worden uh, vergaan in de aarde, zoals die rabbihiya had gezegd, in gezien in zijn visie. Shehoa Klipot, welke aarde is Klipot? Denk, dus onvermijdelijk dan dat rabbihiya zag, iedereen ziet onvermijdelijk dat rabbihiya zag dat die, die ziel van Rabbi Shimon licht nog in de Klipot. En dat is daarom... waarom de Rabbi Gia had gezegd. Erinner de Rabbi Gia had gezegd? Dat hij ging dan de aarde op. Tegen de aarde zeggen dat Afra Afra. Aarde Aarde. Jij bent zo brutaal. Kijk nou de hoogste... zo'n uh, Maora door De hoge... Uh, de helige, het heilige licht... Uh, van Rabbi Shimon... waarop de hele wereld staat. Dus het licht... gedaan. En jij... Jij hebt hem als het ware, jij verging, hij is verging in jou. Dus het zit nog, hij zit nog in de klipoot, hij kan nog niet uitkomen. Eh, nog niet uitkomen, dat is wat hij ook had gezegd. We ja. hoesten, 27, de, de, die die mij uithaar wij hem. Menachem, en dat is, hij zegt, en dat is het geheim van wat geschreven staat in de kohelet, in de, in de prediker, hier. Daar staat het zo geschreven, de shukim, uh, de traan, letterlijk, en, de traan, en traan, de traan van bedrukten, de traan van bedrukten, mensen die bedrukt is, onderdrukten, we eilen hem menachem, en zij hebben niet de vertrooster kijk dat dat is dat is wat ook gezegd wordt over de dat ziel van net zoals over de ziel van Rabbi Shimon bedrukt als het ware en niemand kan het niet en er is geen Dat Betekent dat de ziel is nog steeds in de klipot zit. Uh, bedoel ik de bevreding, ja, de het licht. De bron van van van die zielen is nog kan nog niet aangetrokken uh, worden, omdat het nog is, het is nog niet kan nog niet uitkomen. 28, Let op. Goed, dat is goed. K belangrijk is dat het niet, ah, dat het blijft nog zitten. K 28, 81. Klik hier, klikt daar, afvaren. Schole Behut spa negen en vijftig, ubok shiut, orf. Bij bamocha. Nee, sorry, bij jota, betuha, bakoha, sha een, mi, shiucha, leha, leha zi, totam, miada. Let op. is belangrijk wat we nu leren, dan zal vanaf nu zal je dan zien dat alle comedies van die heilige, die men heilig verklaart, et dat dit een, een grote bluf, blef, bluf blef. Blef. Eh? blef, dat dit een grote bluf is, natuurlijk, natuurlijk plaatselijke bluf, natuurlijk het is een, een nationale bluf, duidelijk, nationaal is het misschien wel goed, maar het past niet in, het is niet in, uh, in nationale heiligheid, kom die misschien wel, maar niet in de, niet in het totaal, niet in de ware, Bedeelijke heligheid betekent daar de ware niveaus van. Maar het volk kan wel iemand heilig verklaren. Dat is ten aanzien van het volk wel, het is goed. De held van de Sovjet-Unie. Ja, de held van de Sovjet-Unie of ja. iemand anders. Allemaal, de, allemaal de allerlei, allerlei. Nee, ik bedoel, helig verklaringen, dat is allemaal mooi. Maar het is allemaal sociale bezigheid. Let op wat je ons vertelt. Dan er, komen wij tot, tot, tot, tot waardom. De hele bedoeling, dat wij tot de ware waarsdom komen. En dat, dat op ze absoluut niet... Uh, transnationaal, wat we leren. Eigen, eigenlijk, echt. Wat we leren, heeft niets te maken met nationaliteit. Eigenlijk, de zogger is absoluut transnationaal. Kabbalah heeft niets te maken met de volkeren. Want alles zit in een mens en hoe dat er goed. Alles zit in een mens. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen natuur. In eigen aard, eigen invalshoeken. En vaak is, uh, ja, iedereen zijn eigen uh, poort ...waaruit, het de, waaruit het de, de bevrijding komt, als het ware. Niet eigen, maar een beetje specifiek. Maar het is een kaleidoscoop van krachten, waarin, in, maar elke, elke mens heeft alle krachten wat in een andere heeft. Let op. Alleen met eigen kleur, een beetje. Dus met eigen aanleg voor dat. Of een beetje dat. Waarom? Alles komt van een bepaalde plaats, in, aan de, van de partsoef van de adam Kadmon. Van de, sorry, van de Adam Rishon. Hij right? had alle zielen komen van Adam. Je ziet het wat wij leren in de En Adam was. was. Uh, had, uh, was. Uh, he was. je he Hij had geen nationaliteit. Ja of niet? Hij had geen nationaliteit. Stateloos. Ja, yeah, hij was echt een stateloos. Zielige stateloos man die Adam, duidelijk, alle zielen maar komen van hem, huh? hij zag ook geen grenzen, ja hij zag ook geen grenzen natuurlijk, daarom was hij ook, ja, hij zag geen grenzen, daarom was hij, oké, okay. ki, let op, erg belangrijk, nieuwe concentratie, volledige concentratie, dan zullen, zullen wij verlost worden van al die van beelden, let op, ki klipaat, let op, Achten, 28, ki klipaat haar afhaar, zo let het alleen hem, dus die zielen kunnen niet uitkomen, waarom? Want de klippa van de aarde, van de stof der aarde, regeert over hen. Klippa, dat zijn die, die, die, die, want zij zitten in de klippot, Ze allemaal vielen die zielen, allemaal vielen ze van Adam, ja, van de Adam. En die zijn nog niet uitgekomen. Dus, van de klippa van de stof der aarde, heerst over die zielen, Begoed spa, let op, spa, met een brutaliteit, bruta, met de brutaliteit, 29, uwaki kishioed en met de hardnekkigheid, want waarom anders zou zij hen niet, anders, zij laat hen niet los, die klipa, bijyota, betuha, bakocha, aangezien zij die klipa, die is er zeker van is ervan is is er, er verzekerd ervan verze, is verzekerd bekocha mit, door haar kracht of is verzekerd in haar kracht beter te zeggen. She mi let op. mi. dat er niemand is let op wat je zegt dat er niemand is die in staat zou zijn zal zijn om om hen te bevrijden, om hen te bevrijden, te redden, van haar. Duidelijk. Dus, er zijn zielen, zoals, wat hij zegt, de hoge zielen, die kunnen niet gered worden, door, die kunnen, door, die blijven dan, als het ware, nog in de, als het ware, in de stof der aarde, dus een zeer zware kilim hebben ze. En ze kunnen niet, uitkomen tot de komst van de Mashiach. Punt. We ze, Shebacha, dat was dan het beeld wat Rabbi Shimon, Rabbi Chia dat zag. Begrepen? Hij zag dus dat, ondanks het feit dat Rabbi Shimon die het hoogste van het hoogste was, en dat hij zag dat Rabbi Shimon niet kan uitkomen, dat Shambi. Rabbi Shimon is, als het ware gedoemd werd, om in de klipa nog te zitten. Oké. We bachar Kijk nou wat vertelt over de Heilige, Over de Rabishim, en Dat die zit nog in de klipa. <laughs> ja, duidelijk. Alle anderen die zijn nou uitgekomen. Maar hey, de hoogste. Die zit in de klipa. Kijk, okay, dat is het paradoxale van de waarheid. Deilig. De waarheid is zo so paradoxaal. Dus men zegt niet dat de hele zoger is. Dan zien we dat de hele zogere is geschreven van iemand die nog in de klipa zit. נאלך, זה זה את הפרדוקס הזה פה נדחילך. למדב, וiszיש בחרב בхи יבאמר לאהרה שגוגה קליפוד קמה את תווי הדירתה כאש הקדיל קמה את בבחסיפו דהכול מخامדי דישתריחל דלינקר קולום אינה יד balloon פח דהכול אי לוגה נישמود גג וגווד Twee, mikulam, shehen, eh, shemecham, Aina, eina, nirkawot, bocha, bli, dri, tikun, lehatsilan, bli, ah, tikwa, sorry, ik niet gezien, bli, tikwa, lehatsilan, mijadecha. Kijk wat hij zegt ons. Dat zal ons allemaal dan gelijk van ons, alle trots, ja, zal wegnemen van ons. Dat de hoogste, de hoogste overhoogste wordt gesproken. Let op. Uh, we zesche Bacha Rabi Chia, en dat is waarom Rabi Chia heilde. 31. Hij zei le Afra aan tegen de, tej, sei an, tegen de Arde. Shu hu aklipot? That, that is klipot. The arde, the af afra, that is klipot. Kama ad kashe kadel. Hu benye hard hard de arde. Kama ad bakhavts bakhatsiifo? Hu benye brutal? They de the klipot. de had klipa hadi kisel. De hoel me chamade linke kolom ein. Uh, einer, dat allen die uh, een aangename oog hebben, dus die eetballon bach worden in jou, vergaan in jou. Die kool eilohan gewoon gewogen, let op, want al deze hoge zielen, nee, nog beter, nog sterker, want al deze, de hoogste zielen, de hoogste van alle de zielen die de Hoogsten, die hoogste van alle, zielen die de hoogste van allen zijn, Schehen, sche mecha, me, mecha eine, dat die zijn aangenaam voor, voor het oog, die worden ver, ver, verrot, die worden dan, hoe uh, zeg je dat, van in de aarde wordt het verteerd in de aarde, die worden verteerd in jou, in jou, in die klippa, worden ze verteerd. Bliet die kwa, let op, zonder hoop, legat ze land Zonder hoop om jou te redden van, te huh? te om, om zonder hoop, om uh, hun te redden, die zielen, hun te redden van je hand, van jou. Vier. Dat is wat hij zag. En dat is geweldig, dat we dat zien. Dat de, ho de, ho de hoogste zielen, dat die welke krachten, welke verantwoordelijkheden hebben ze. Iedereen ziet dit. Dat die eigenlijk, die zijn zo ingeankerd in hun, hun zielen. Hun licht is zo hoog, dat zij hebben dan nodig de zwaarste kilim, wanneer de allerzwaarste aller zwartste kilim aan eigenlijk de, de zivouk zal plaatsvinden op de zwaarste kilim, dan zullen ze pas uitkomen. Daarom wordt ook gezegd dat die, die hoge zielen, die, zoals Moshe, ja, en, en sommige een paar andere, andere, dat die pas later, ja, dat die wachten als het ware, die hebben hun Gmartikun al gedaan. Dus wat betekent een persoonlijke Gmartikun dan? Persoon, de persoonlijke martikon betekent dat wanneer de iemand, iemand heeft in die 6000 jaar, gedurende de 6000 jaar, kwam tot zijn eigen wortel van de ziel, maar dan door zivouk gem, gemaakt te hebben op de ateret jesot. Iedereen ziet het? Dus die op ateret yesod maakt dan de, de zivouk, en die komt dan tot zijn bron. Die komt tot eigenlijk volmaaktheid. Hij komt tot volledige volmaaktheid. Maar alleen tot op de Ateratissa. Maar op de Malgoed de Malgoed niemand. Dus eigenlijk dan zien we dat Moshe was volmaakt. Maar door de betrekkelijke volmaaktheid. Iedereen ziet het? Waarom? Malgoed de Malgoed is nog niet gecorrigeerd. He? Dus elke, elke echte, ware, heilige kwam wel natuurlijk omhoog. Natuurlijk, na het scheiden, na de scheiding met, van zijn lichaam, natuurlijk bevrijd hij zichzelf. Ja, maar toch, de hele bedoeling is, niet dat de ziel blijft daar boven volmaakt. Maar de ziel uiteindelijk moet uiteindelijk volmaakt Komen hier op aarde en bekleden zichzelf in, de volmaakt, in het volmaakte lichaam. Duidelijk. Iedereen begrijpt wat ik zeg? Dus het is heel anders tegenovergestelde dan, wat, dan de hoop van, van, van, van bijvoorbeeld een christen. Duidelijk. Niet de zaligheid. Let op goed wat ik zeg. Ik, geen, geen, ik wil ik zeggen, ik ga niemand... Uh, Godvergoede God kleinieren ofzo, maar de bedoeling is niet om zalig te zijn daar, in de hemel, duidelijk, want dan, dan zijn ze allemaal zalig, stap voor stap natuurlijk, iedereen wordt, het is terecht, men zegt dat jij wordt daar zalig, maar dat is niet de bedoeling, de bedoeling is dan om stap voor stap jezelf te corrigeren, maar dan de ziel wordt daar ook gereinigd natuurlijk in de hiernamaal zoals men dat zegt. Maar de bedoeling, uiteindelijke bedoeling, is niet daar boven. Maar de bedoeling is hier op aarde. En dat is, is de klus. Maar men ziet dat niet. Ja, hier op aarde is dan de zonde wat men ziet. De zonde van Adam, dat is dan de, zeg dat de eerste zonde. Dat men ziet dat het allemaal niet corrigeerbaar is. Dus de aarde is allemaal vergaat en zal ook vergaan. Dat is, zo beelden maakt men zich, omdat men, men kent niet dat het besuringssysteem van het heelal. Men denkt dat het leven elders zal zijn. Daar, daar, als je dat is De droom van iedereen. Uh, dat ja, uh, een moeder komt naar de... Ja, tegen Joshua en die zegt... Nou, mijn zoon moet... Uh, regel dat, dat mijn zoon naast jou gaat zitten. Van jouw rechterkant en linkerkant. Daar in de hemel. Denk dat het iets goeds is. De hele bedoeling is om juist hier zie je zichzelf te zuiveren. Dat is de bedoeling. Er zijn genoeg engelen daar in de hemel, duidelijk. Maar de bedoeling is de uiteindelijke bedoeling... om ons na dit... Gmartikun zullen bepaalde transformaties plaatsvinden. We kunnen niet daarover hebben. Maar stap voor stap zullen we ook inzichten hebben. Daarover spreekt men niet. Ja? Over wat na Gmartikun gaat gebeuren. Dat is tijd tot tijd. Iedereen leert het zelf. Maar... Dat uiteindelijk de zielen zullen hier komen op aarde. Dat ook de lichamen die zullen ze ook verkrijgen. Op welke manier, op welke manier ze zullen stralen, zullen we ook een beetje leren. Maar de bedoeling is dat in principe te, te aan te leren. Dat niet daar, maar hier. Duidelijk. Want waarom is hier? Want hier is de plaats van de... Nu? Van? Nu? Huh? Oké, okay, maar wie is de laatste? Wie moet de laatste gecorrigeerd worden? Malgoed, de? Eh? Malgoed, de Malgoed. Daar is al, daar is ge gecorrigeerd, of zal worden gecorrigeerd. Eigenlijk. Daar hoef je niet zoveel uh, over te denken, maar wie moet gecorrigeerd worden? Het is de hele schepping. Wie is de hele schepping? Wie is de schepping zelf? Malgoed, de Malgoed is de schepping. Duidelijk. Al het overige zijn de eigenschappen van de van, het, van de hogere, de boom des levens, dat zijn allemaal dingen, de krachten die let op, erg belangrijk. Dat zijn allemaal, al de werelden zijn de krachten om bij te dragen ertoe, dat het uiteindelijk, de volmaaktheid kan alleen komen bij malgoed de malgoed. En dat is hier. Het is de grootste plaats waar wij, waar, waar wij leven, nu is de grofste plaats van alles, alles in het heelal, kijk, iets grovers vindt men nergens, ja, overal is veel minder, uh, is dun, dunner, eiler, maar zoals het hier is, vind je nergens, en juist het leven moest gemanifesteerd worden, hier op aarde, en hier zal ook dan de finishing touch komen, hier, hier op aarde, en hier zullen de zielen komen tot leven, in lichamen, be belichaamd uiteindelijk, hier komt dan dit, uh, uiteindelijk, de, wanneer de Mashiach zal komen, komt het hier dan, uh, opleving tot de doden van de zielen, die, die, als het ware, zullen belichaamd worden, en uiteindelijk, correctie, zal allemaal hier plaatsvinden. En niet in de hemel, duidelijk. Dus, en niet in de hemel. Dus, Verlangen naar de hemel is, aan de ene kant is het mooi, aan de andere kant is het een, een, een beetje zo'n vluchten van de, ja, van de ware realiteit. Hier op aarde, probeer het. Het is erg makkelijk, kijk mensen, de mens gaat zichzelf, de mens zegt soms, nou, genoeg geweest, ik wil daar, ik wil naar de schepper terug, En als je daar bij de schepper komt, dan, zal, dan zegt men tegen hem, wat ben je gek zo, waarom heb je zoveel naar mijn verlangen? Mijn, ik wilde jou graag daar hebben, jij wil daar mij komen, wat heb, ik jou? wat heb ik aan jou hier daar, ik heb daar genoeg, hier kijk nou, hoe hogere krachten heb ik daar, Michael, Raphael, allerlei, bedoel ik die, die engelen, et cetera, nou, kan je even jou vergelijken, jezelf met hen, nee, absoluut niet, daar, daar niet, Eindelijk. maar zij kunnen zich ook niet vergelijken met jou, wanneer jij hier op aarde werkt, dan ben jij, en kan je hier op aarde te werken, Eigenlijk, elke dag moet je weer opstaan, moet je naar de bakker, moet je je scheren, moet je dat, moet je dat, alle, alle, alle dingen moet je doen. Eigenlijk, elke, elke dag dat, en dan weer dat, en, en, uh, en dan, de, huh? ja, nee, andere dingen. <laughs> <laughs> Oké, okay. dus iedereen begrijpt dat, dat de vervulling vindt plaats hier, dus probeer niet sneller, ja, sneller daar naartoe komen, Eigenlijk, naar de naar de toekomstige wereld, maar probeer afmaken, elke dag afmaken, meer en meer afmaken. Hier jouw werk, want dat wordt jou gevraagd. Daar ja. kom je, daar wordt gezegd: Wat heb je dan en toen en toen gedaan? Ik heb, ge ik heb alleen gedacht aan Hashem, aan jou, aan Hashem. Ik wil alleen zo snel mogelijk bij jou komen. <laughs> dat, is, dat, is, dat is vluchtgedrag. Ik. Okay. Dus wat Hij zegt, ons. Eh, Waar hebben we? Uh, Oké, okay, vier. Ja? Dus kijk nou, dus dat deze zielen, die hoge zielen, de meest hoge zielen van allen, die hebben geen hoop om gered te worden uit jouw hand, uit de hand van de klipa, en daarin zit de mal goed, de malgoed. Het hart, wat we noemen dat. Can you be corrected, the word is the word that comes from the machine. The fear, the reich of fear. With the show, man. Call Amudei Nehurim, the Alma, Tehul, five, we, Tiduk. And that is what he, the Zohar, said, what we learn. Call Amudei Nehurim, all. Pilaren, lichtpilaren van de wereld worden, of wo, uh, worden of zullen opgeslorpt worden wij ook en vermalen worden dubbele punt. Dus in de aarde, in de aarde zullen ze uh, vergaan als het ware vijf, dubbele punt. היינו, כל צדיקי העולם. המירים זה את העולם נמצאים. גם הם חסרים מילה, השל, מילה השלמת נמילה מי השלמתם זהיפן, מסיבת השוויה של אלו הנשמות הגבוהות. כך נאו חוד, allemaal met elkaar verbonden zijn. Absoluut, let op wat hij ons vertelt nu. Dat wij komen niet los, omdat zij, ook zij los niet komen. Let op wat hij zegt ons. Twee, vijf, na dubbele punt. nu dat wil zeggen. Kool, sadiki, haolam, alle rechtvaardigen van de wereld. Amirim, het haolam, die aan de wereld schijnen of stralen aan de wereld zes, dus die zichzelf gecorrigeerd hebben, of het meest gecorrigeerd hebben, neemt zij gam hem, let op, ook zij bevinden zich, uh, ook zij vertonen die gebreken me uh, me haslan uh, van uh, ook zij vertonen gebreken in hun volmaaktheid zeven Missibata was vanwege de verbanning of ballingschap, beter te zeggen, vanwege gevangen nemen, van deze hoge zielen, ja, van deze hoge zielen zoals, zoals, zoals uh, die behoren bij de Gmartikund, eigenlijk die behoren bij zoals die zielen die van Gmar van de Gmartikund, die zoals uh, Rabbi Shimon bijvoorbeeld. Dat ook die andere, andere zielen, die ook de de rechtvaardige, andere rechtvaardige, misschien wat mindere rechtvaardige dan die, ook zij vertonen gebreken vanwege, vanwege de, het feit dat de zielen van die, een paar van die de, hoog, die, de hoogste zielen zijn, dat zij nog steeds zitten gevangen in die, in die kripa. Duidelijk waarom? Nog niet, kan nog niet uitkomen vanwege de Malchut. De Malchut die wordt pas uh, op zijn laatst gecorrigeerd. 8. Mishum. Uh, Mishum 8. Shekolen en shamot, haklolot, zomiesoletto, wat jon zegt. En onthoud dat er goed. Omdat alle zielen zijn verbonden met elkaar. En nee, zij zijn niet verbonden, Ze zijn ingesloten in elkaar, dus hoe? De, kijk, de hogere ziel zit ten aanzien van, van de lagere ziel. Hoe? In, binnen die lagere ziel. Ja of niet? Dus de zielen zijn net zo opgebouwd als de wereld wat we hebben gezien. Dus de ziel, dat wat hogere ziel, hogere ziel betekent niet naar de verdiensten, maar naar waar de ziel vandaan komt uit de uit het lichaam, partsoen van, van Adam Rishon. Duidelijk. Alles, kijk, de ziel kan komen, bijvoorbeeld, uit het hoofd van Adam Rishon. Ja? En de andere, bijvoorbeeld, zijn ziel komt van een uh, heel, heel van, Adam, van, van Adam Rishon. Alles is belangrijk. Is er iets belangrijks dat minder belangrijk is? Alles is belangrijk. Duidelijk. Maar dat heel misschien is de uitwendige deel. Ja, ten aanzien van iets wat in het hoofd zit. Ja, want hoe hoger, hoe innerlijker. Duidelijk, dus innerlijke. dus alle zielen, zeg die, omdat alle zielen uh, sluiten zich in elkaar, sluiten elkaar in. Ja? En daarom, als er, let op, als alle zielen niet gecorrigeerd zijn, omdat die hoge zielen nog niet gecorrigeerd zijn, natuurlijk dan ook de anderen kunnen niet gecorrigeerd worden. Kijk, als wij dat goed begrijpen, dan zullen wij niemand uitsluiten. Duidelijk? Dan zal betekenen dat, dat, dat jij niemand uitsluit in jouw inner, innerlijk door zeggen dat, nee, deze niet. Nee, duidelijk. Alles moeten wij, alle zielen moeten wij, alles, alle zielen moeten wij opnemen in zelf. Want zo is het. Olefichach, Olefichach negen. Nimza, shegam hem neach neachlim, lim. We nidachim. Bako, hachut, in shel, hai, afra. En <foreign> Olefichach en daarom negen. Nimza, het bleek dus. Shegam hem neachlim, lim. Dat ook zij opgegeten worden, als het ware. We nidachim en worden afgestoten. Bekoa, ha, krachtens de brutaliteit, tien, shell, hai, afra, van deze afar, van deze afra, van deze clipa. Dus ik had het eerst vertaald als aarde, ja, omdat het zo aarde is, het aarde, maar de bedoeling is daarvan dat het clipa is. En denk niet dat de clipa iets verkeerd is. Moet je niet denken dat het, een, dat het sprake is van. Uh, verkeerd iets wat over citra agra, aan de andere kant, nee. Klepa hier betekent dat het nog klepa is. Wat is klepa? Dat is een schil. Dat is nog geen vrucht. Deidig? Dus het is dan betekend dat binnen dat schil zit de dus hoge zielen. En dat schil, be, schil, dat schil, dat klepa, dat aan de ene kant Let op, dat is een goede, dat is niet uh, iets verkeerd, dat de, de klipa, waarover wij het spreken. Moet je niet altijd verbinden dat klipa, verbinden dat, of identificeren of de, uh, dat met de citra agra. Eigenlijk klipa betekent dat het nog niet aankomt aan de, aan de tikkun, aan de correctie. Eigenlijk. Van binnen zit nog de vruchten, zitten in de vonken van het heilige, het heilige zielen. Maar die kunnen niet uitkomen, er zit zo'n klepaal, het, het schil, laat hen niet uitkomen. Omdat het, er is nog geen, waarom is het nog niet? Omdat er is nog geen kracht om deze schil, om dat schil door te breken. Eigenlijk. Daar, daarom is het zo. Net zoals een nood. Nood, ja, nood. Nootje bijvoorbeeld, nou dan moet je dat breken, et Maar de kracht moet zijn om dat aan te kunnen. Huh? Oh, nog even as, noch een paar minuten. Oh, nee, maar oh. nee, nog een kleine alinea zijn we klaar. Iedereen mag iemand ergens naartoe gaan, maar we gaan het afmaken. We, we zijn is nog klein stukje. We zijn zijn, zijn, Alleen die concentratie. Juist, ja, nu wanneer je wil een pauze nu lanceren, waarom dat de koffie klaar is, nu moet je juist ja, proberen of je zelf overwinnen en door te gaan. Dat klein nog een alinea. We zeschel maar, en dat is wat hij zegt, Botsina Kadisha, nu richt hij zich tot Rabbi Shimon. De, uh, de, heilige, de, heilige, de heilige de heilige, licht, letterlijk de heilige kaars, we hullen. Rabbi Shimon. Rabbi Shimon. lo bale, Nee, hij zegt zo. De hele gelicht. Rabbi Shimon, en so voort. Rabbi Shimon. lo it ba Nu ging hij In hem ging die toenemen. Hij ging daar in trance, als het ware. Spiritueel. In nadenken. En Overhaven. En dan zag hij dat, en dan zegt hij dat, Rabbi Shimon, Lloyd Balewach, Rabbi Shimon, uh, verging niet in jou, in de, ja, in de klipot. Dubbele punt. Tchila, hier moet je dat de tweede, tweede letter, na de dubbele punt, in, in plaats van, hij hey, moet je het maken. Ja, Tchila, en niet Tchila, Tchila is ook een mooi woord. Ja, maar het is, hier is het wel Tchila. And Tehillah is in praise. Yeah, and Margot is here as well, Tehillah. Tehillah, Ratzalomar, Shagam Rabbi Shimon, 13, It ba'a Bahai Afra, Vehu, Kishma, Shama, Mi Rabbi Yossi, 14, Shagam Hu, Hiskim, <speaking> Shashar ze Satum, Ve'ein le <Hebrew> Galoto, 15, Ve'achar Tama, Ve'amar, Rabbi Shimon, de Hiro de Botsina, de Hule zestien, de Ant Kayem, de Nahar Alma. Klomarsche, Kivansche hu, zeventien, Hame Kayem, Kola tam, Uman Higotam, Uman Shar Achtin, Shaloye Shalemba Holschlimuto, punt. Kijk wat is zegt. Tila. 12. Eerst, Ratzalomar, wilde hij zeggen, Shagam Rabbi Shimon in Baha'i Afra, hij dus, hij wilde zeggen, zijn bevatting was, dat ook Rabbi Shimon werd in deze Afra, in the, in dat stof der aarde, werd, uh, is vergaan. Vergaan. Vehu ki Kishama, vi Rabbi Yosef, en dat is, toen hij want hij en dat komt die shamanie rabi Yosi dat hij hoorde van rabi Yosi ja van zijn partner in op de weg 14 uh, shagam hoe is kim dat ook hij ermee akkoord ging dat ook dat hij ook hij ermee eens was shesharze dat deze poort van de malchut de malchut dat deze poort satum uh, is uh, uh, Verborgen is, verstopt is, we eindelijk galotot, en die kan je niet, en die kan niet onthul, tot onthulling komen. Tot, tot de kwartje 15. We achar ze, tama, en nadat uh, verwonderde hij zich. We maar, joh, kijk nou, de verwondering kwam even voor de onthulling. Zie je, altijd zo. Altijd voor de onthulling komt een verwondering. Maar dat moet je doorstaan. Verwondering komt omdat jij komt daar in de sferen. Dat is een heel bijzonder belangrijke aspect. Jij komt daar in de sfeer waar, waarbij jouw verstand niet meer... niet meer daar actief kan zijn. Dus niet meer... kan niet meer daar uh, zich vinden. Zijn draai vinden. Dus altijd bij de ont nieuwe onthulling, dat komt een soort van verwondering. Dat was net zoals bij Esther. Bij de... Ja, bij de Esther, bij, bij Purimfeest. ja. Alles was de hele stad. Shoshan was helemaal verwaard. In, in verwarring kwam, enz. En was net ontwikkeld. Dood moesten ze gaan allemaal door Haman, enz. En dan kwamen kwam kwam ze met grote overwinning naar buiten. Dat is dan een geestelijke grote overwinning op die Haman. Eigenlijk. En niet de Haman die van mensen, van vlees en bloed, et cetera. Maar het is zo... So, Ziet me dat? Kinder is zo so, zien we dat. We gaan zijn vervolgens. Uh, tama, hij verwonderde zich. Waar maar Rabbi Shimon hier, de Botsina, Rabbi Shimon. Uh, uh, het licht. Het licht, ja, het, het hoge licht. We gullen, enzovoort, so 16. We antkaim maar jij bestaat voort. We, nah, we nah haar Alma, en jij schijnt aan de wereld. Dus hij zag dan daarna dat, het, dat de die bleef wel overeind. Let op, klom maar, dat wil zeggen. Kiewaan, Shehu, 17 Hamekayem, Kola ja. Olamot, aangezien hij, Rabbi Shimon, doet alle werelden standhouden, voortbestaan door zijn kracht, om aan Higotam en bestuurt hem, Waarom? Omdat hij van licht, waarom dat? Omdat hij van licht ketter is, de? van de Yichida komt. Hij, eegef, hoe is het mogelijk? 18, hij kwam dus door, door, door, door deze conclusie. Hoe is het dan mogelijk, shaloyih yeshalem, dat hij niet volmaakt zou zijn, bacholslimuto, in al zijn volmaaktheid? Punt. En de laatste was haar eshtomam estomaam 19, reggahada klomar dat was eigenlijk nog voor, dat, voor, dat, voor het moment van de onthulling. Hij had gezegd dat het een onthulling was, was wel op weg naar de onthulling. Dus het was nog steeds de vraag voor hem. Hoe kan dat, dat hij zo groot is, dat hij eigenlijk de bestuurder is, uh, qua licht, wat qua zijn en dat hij ook, dat hij niet volmaakt zou zijn. Dat was zijn dilemma van Rabbi En dan zegt hij dat. Waar haar zijn vervolgens is toch uh, hem rega had, had was hij even in verwarring. Ja, <laughs> of had ik zo so een beetje even in verwarring was hij. maar Dat wil zeggen dat wil zeggen dat hij kalmeerde zichzelf, kalmeerde zich, kwam tot kalmte Wij maar en zei 20 in Het is zeker zo dat Rabbi Shimon niet in jou, in de aarde. Kihuwa daai, de laatste zin 21, bettachlit hashli moed, elashloya cholle havin, eh, 22, haai sharut hazo. Kihuwa daai, want het is zeker zo, so, uh, dat hij, nee, dat hij zeker is, bevindt zich in een uiterste volmaaktheid, rabbi Shimon, hij he begreep het. Hij las Sheloja kollehvin maar dat hij rabbi ja kon het niet begrijpen dat het deze mogelijkheid dat ja de mogelijkheid daarvan. Hij kon het niet begrijpen dat het dat hij dat dat hij volmaakt is. Rabbi Shimon dus kijk de ziel van Rabbi Shimon hier op aarde is absoluut volmaakt kwam hier absoluut voor alle volmaaktheid maar zijn zijn lichaam wil kon nog niet komen tot de ja tot de ...tot de overeenkomstige toestand van, zoals het zal zijn, naar de, naar de opstanding uit de doden. Duidelijk, want dat is de ziel van Rabbi Shimon, dat yeah, overeenkomt met de kracht, zoals het, uh, van de, uh, van de uh, totale Gmartikun. De Gmartikun van, waarbij de Zivuk zal gemaakt worden, op de Malchut, de Malchut. Dat heeft hij begrepen. Dat is belangrijker. Dat was belangrijker voor hem. Belangrijk voor hem. En dan zag hij dat het de aarde kon Rabbi Shimon niet verteren. Ja, of uh, ja, kon het niet. hij kon niet vergaan in de aarde. Dat kon hij dat zien. Nou, dat was hem. Doe even een pauze.